Femke Bonthaars met het NOS Journaal. De Duitse copiloot Lubits heeft op de heenvlucht van het toestel dat hij liet neerstorten, de daling geoefend. Dat schrijft het Duitse tijdschrift Bild op basis van bronnen die onderzoek doen naar de crash van het vliegtuig eind maart. Het toestel van Germanwings verongelukte toen het van Barcelona naar Düsseldorf vloog. Lubitz zou het toestel een vlucht eerder van Düsseldorf naar Barcelona ook minutenlang hebben laten dalen. Volgens de bronnen is er voor zo'n daling geen wetenschappelijke verklaring. Bild schrijft dat Franse onderzoekers vandaag met een tussenrapport komen. De bevrijdingsfestivals hebben ondanks het stom slechte weer... bij elkaar een miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn er honderdduizend meer dan vorig jaar. Dat meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Er waren in totaal veertien officiële bevrijdingsfestivals. Sommige moesten vanwege zware buien of harde wind worden uitgesteld... of delen van het programma werden geschrapt. Europese landen wachten een zwaarlijvigheidsprobleem, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Nederland zullen in 2030 minder dikke mensen zijn, verwacht de WHO. Maar andere Europeanen worden snel dikker. Vooral in Ierland neemt het gewicht van mensen toe. In 2030 zal vrijwel elke volwassene in dat land te dik zijn. Nederland heeft zo'n 600 aanvallen uitgevoerd op islamitische straat in Irak. Dat zei luitenant-kolonel Harry Oostema in het programma PAU. Oostema geeft medeleiding aan de Nederlandse bijdrage aan de internationale coalitie in Irak. Volgens Oostema voert Nederland vooral precisiebombardementen uit vanaf grote hoogte. Oostema zei verder dat IS redelijk is teruggedrongen in Irak. Het weer, vannacht is het bewolkt met opklaringen, het is zo'n 9 graden. Morgenochtend eerst zonnig, later zijn er nog buien... en er staat nog steeds veel wind. Temperatuur komt uit rond de 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met nu de nacht. voelde mij maar via net zakkenboom. King van de club, King Stephen Tom. Ik nam het als een man, kon het handelen. Tot de volgende ochtend de de kamp. Zwaar in mijn zon en we gingen door. Maar er was geen goud bij de regenboog. Hoi, ik ben Barack Obama En ik hou van Tandedown, in mijn Ik ben een misselijk. Deze is liebi, deze liebi, deze liebi, deze liebi Doe mij bij, deze liebi, deze liebi Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu Mogelijk zie je me weer met mijn crew Wij sjanten in de Jamie Wood, super slecht gaan in de Peterse Wood Molly, pomp me terwijl het niet hoeft Help bij je mij terwijl ze niet doen Nu ga ik slecht in mijn beek, waaras zetten Molly mijn zoe Dan de dom in mij. I'm a misfit kid, again again kid. What's machine never do? I'm a misfit kid, kid.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 Start to remind me How dear is this life? It's more